3 uur. Klemens Peters met het NOS-journaal. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een terroristische aanval aan de gang op een hotelcomplex. Een aantal auto's staat in brand en er is geweervuur te horen. Bewapende bewakers, politiemensen en militairen zijn ter plaatse. Er zijn verder geen berichten over doden of gewonden. De man die verdacht wordt van de moord op de 16-jarige Humaira uit Rotterdam... heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten. Hij zegt dat hij er spijt van heeft, laat Bekir E via zijn advocaat weten. Over waarom hij haar doodschoot, zegt hij niets. Het Openbaar Ministerie wil dat de man wordt onderzocht in het Centrum. De grote ICT-storing in de vestigingen van de Noordwestziekenhuisgroep is opgelost operatiekamers die waren stilgelegd worden weer opgestart. Eerder waren de polyklinieken alweer open gegaan. Door de storing konden medewerkers in de vijf ziekenhuizen... medewerkers niet bij de patiëntendossiers. En ook konden ze niet bij de contactgegevens van de patiënten. De spoedeisende hulp is de hele tijd open geweest. In Den Haag hebben tientallen MS-patiënten actie gevoerd om het medicijn Vampira terug in het basispakket te krijgen. Om hun verzoek kracht bij te zetten, boden ze de Tweede Kamer ruim 41.000 handtekeningen aan. Volgens de betogers hebben ongeveer 2000 patiënten baat bij Vampira. Maar volgens het Zorginstituut Nederland is het middel niet effectief. En daarom moeten de gebruikers sinds 1 januari hun pillen zelf betalen. En dat kost zeker 150 euro per maand. De Duitse inlichtingendienst gaat onderzoeken of de rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland in zijn geheel onder toezicht gesteld moet worden. Dat melden meerdere Duitse media. In het onderzoek wordt gekeken of uitspraken van bepaalde AFD'ers in strijd zijn met de grondwet. De Landelijke Inlichtingendienst was al lang bezig met het verzamelen van informatie over de partij. De dienst heeft aan de verschillende deelstaten om input gevraagd en ook binnen de AFD werd al rekening gehouden met zo'n onderzoek.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 En was jij Weet je nog die dag, je kwam toen naar mijn huis Weet je nog die dag, je voelde je oud thuis We waren zo verliefd, door iedereen geliefd Want we straalden als nooit tevoren. We praten en we lachten lang We streelden elkaar nachten Het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 Van twijfel en onzekerheid ik Dat ik van je hou als ik voor je sta, voor je sta. Dan dan laat ik zien dat ik voor je ga Als voor je het niet voelt dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan En vergeet me voor alle foute woorden die ik stuur te raken van Thank <imitation> you. Love me. Lose your memory sometimes. Well, to kiss and tell her she went me love you Goed heeft het. www.zfmzandvoort.nl 9.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 Expectation. We dance under the stars The bells are strike at midnight Of Alcazar So if you want superstar. The bells will strike at midnight. Apocasar. So if you